Lottle met het NOS Journaal. Bij het nieuwe loket in Groningen voor aardbevingsschade... zijn in de afgelopen drie weken ruim 700 meldingen binnengekomen. Die komen bovenop de ongeveer 12.000 meldingen die er al lagen. Het nieuwe digitale loket hoort bij het nieuwe schadeprotocol... waarin de NAM buitenspel is gezet. In de praktijk betekent dat dat de NAM uiteindelijk wel schade gaat vergoeden... maar pas als een onafhankelijke commissie de zaak heeft onderzocht. Die commissie verwacht halverwege deze maand meer bekend te kunnen maken over de afwikkeling van de schademeldingen. China en Rusland halen hun politieke en militaire banden aan. Ze doen dat in een reactie op de isolatie van Moskou... vanwege de zaak Skripal... en vanwege de handelsoorlog van China met de VS. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang... veroordeelde het Amerikaanse besluit... om de invoertarieven op Chinese producten te verhogen. China heeft gedreigd krachtig terug te slaan... en dat kan grote gevolgen hebben voor consumenten... de zakenwereld en de beurzen. De Russische minister Lavrov... Viel het Witte Huis aan op de eenzijdige houding van de VS. Hij noemde met name het ter discussie stellen van de nucleaire overeenkomst met Iran en het besluit om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Een Palestijnse cameraman die gisteren bij een betoging in Gaza werd neergeschoten door Israëlische militairen is aan zijn verwondingen overleden. De journalist is de 29ste dode bij de protesten die worden georganiseerd door de radicale Hamas-beweging. Hamas wil dat Palestijnen en hun nazaten kunnen terugkeren naar de gebieden waaruit ze zijn gevlucht toen Israël werd gesticht in 1948. Demonstranten die de grensblokkade doorbreken worden beschoten. Het weer dan nog op de meeste plekken zonnig, alleen in het westen wat wolkenvelden. Het is 17 tot 21 graden. Normaal is het deze tijd van het jaar een graad of 12. En ook morgen en maandag blijft het mooie lenteweer en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen het Almere Haven en Knopende Almere een kwartier vertraging. Vanwege opruimwerkzaamheden is er één rijstrook dicht. Een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagenstein en Lexmond 40 minuten vertraging. De snelweg is daar dicht. Verkeer kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Twee uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Joh, de Frankie Valley and the Four Seasons and oh wat Nights. night. Nou, wat gaan we in uur twee allemaal doen, albert -Jan? Nou, we gaan natuurlijk uh, straks uh, weer schakelen met uh, John Lemmens... want die is voor ons aanwezig tijdens de wedstrijd SCW-1 tegen SV Zandvoort. Met theoretisch de mogelijkheid voor SV Zandvoort om kampioen te worden... maar John heeft al laten doorschemeren dat dat, dat, dat, dat dat liever niet gaat gebeuren omdat de volgende week dan bij de thuiswedstrijd het officiële feest los zou kunnen barsten. Tegen de klok van kwart over drie, tien over drie gaan we weer schakelen met John op het veld van SCW. Verder hebben we natuurlijk om half vier de evenementenagenda. En daar verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En dat meekijken doe je via www.zfm-life.nl. That body shake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 We hebben deze single al een hele tijd niet meer gedraaid bij CFM. Vandaag een keer weer op de zaterdagmiddag. Dagpunk en de weekend hoor je en I feel it coming. Ja, we gaan weer naar de reishout, wedstrijd van vandaag. SCW eh, tegen SV Zandvoort. Hoe is het daar Sean Lemmens? Het scorebord zegt 44 minuten en de stand is nog steeds 0-0. Beide hebben een kans gehad. Moet ik zeggen, Zandvoort beter, maar ze gingen er niet in. En uh, ja, bij uh, SCB waren gewoon slechte afmakers. Uh, we hadden voor hetzelfde van zomaar 2-0 achter kunnen staan. Maar ja, ze zijn niet in, bij macht om, uh, om wat meer dan met die bal te doen dan naar voren te krappen. En uh, het is en blijft een leuke wedstrijd. Met, uh, met kansen over en weer. En uh, ja, we zijn heel benieuwd. Het is... Uh, het is... Behoorlijk druk. En wat ik al eerder zei, heel veel zotvoerders. En, uh, nou, en het scorebord bij uh, VSV-Stoornvogels staat ook 0-0. Dus sowieso, als dit het eind zou zijn... en in, uh, bij VSV ook, tegen Storvogels, dan zijn we nog geen kampioen. Oké, okay, dus uh, dan moeten we nog even tot volgende week wachten. Ja, tegen Robbenhoed. Tegen Robin Hood. Nou, dankjewel Sean voor de eerste helft van deze wedstrijd. En straks komen we terug bij je voor helft nummer 2. Tot zometeen. 0-0 dus, de wedstrijd SCW, SV Zandvoort. Mappi over naam, maar de Daarin in je houdt. De tussenstand, de ruststand van de wedstrijd van vandaag. SCW, SV Sanfoort. Oh, 0 tegen 0. Dus zometeen een spannende tweede helft. MUZIEK Na balada A galera começou a dançar E façou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, dele Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, viu ah, Se eu te pego, viu Quero vivar Um sábado A galera começou a dançar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 En zo keer wij een Assim você me mata. Ai, se te pego, ai, ai. Se te pego, viu, delicia. In Sant Baaldenwijn, oh, bijna twintig graden vandaag. Het lijkt wel een klein beetje zomer, hè? Nou, vandaar ook zonnige muziek. Je de A.S.C. de single van Michel Tello. Ja, er komt uh, aankomende maandag een informatieavond aan... over het uh, Pellersgebied. Ja, en de gemeente Zandvoort nodigt u daarvoor uit... voor deze informatiebijeenkomst van het Pellersgebied... op 9 april aanstaande. Maandag 9 april is er een informatiebijeenkomst... over de herontwikkeling van het Pellersgebied. Het Pellersgebied is een onderdeel van het project Entree Zandvoort dat de verbinding tussen station en strand aantrekkelijker moet maken. De komende jaren krijgt het gebied tussen het station... tot aan de boulevard ter hoogte van het hotel Bouwens Palace een opknapbeurt. De eerste stappen zijn gezet met het aanpakken en verfraaien van het stationsplein... en de aangrenzende straten. Op de locatie van de kiosken van de Passage, het voormalige Dolphirama... Ter, uh, uh, het voormalig zwembad en langs het Van Heemskerkstraat wordt, uh, wordt vastgoed ontwikkeld... Vooruitlopend hierop is het voormalig zwembad al gesloopt. Uiteindelijk is het de bedoeling om van het pellesgebied een plek voor hotel, horeca, retail en wellness te maken. De planning voor de herinrichting van het pellesgebied is om 2020 te starten met de uitvoering. De gemeenteraad heeft op 23 januari 2018 een stedenbouwkundig visie- en beeldkwaliteitsplan voor het pellesgebied voorlopig vastgesteld en vrijgegeven voor participatie. Uh, aanstaande maandag hoort de gemeente graag wat u vindt... van de plannen voor de nieuwe bebouwing en de openbare ruimte. Meer informatie over het project Entree Zandvoort... vindt u op de gemeenschappelijke website www.zandvoort.nl... slash U kunt zich aanmelden voor deze avond via e-mail... wvanderpoelapenstaatjehaarlem.nl Wat zei je? wvanderpoelapenstaatjehaarlem.nl Haarlem? Nogmaals, de informatiebijeenkomst is 9 april om 8 uur... en de inloop is om acht in de grote zaal van de blauwe tram Louis-Davids-Carré 1. Aanmelden is wel uh, verplicht bij W. van der Poel, Haarlem.nl. Dankjewel albert voor dit bericht. En inderdaad, het is het belangrijk om uh, bij die uh, bijeenkomst uh, aanwezig te zijn... aankomende maandag. En meld je dus nu aan via het uh, genoemde e-mailadres. Ja, laat het dan maar dit jaar gebeuren voor Nederland, daar in Lissabon. Het Zonfestival, daar hebben we het over. En dit is de vertegenwoordiging van Nederland. Onze eigen welen en de outlaw in Ja, dat was de laatste plaats weer voor, uh, voor de evenementenagenda. Want het is half uur, zit je er klaar voor Robert-Jan? Ik ben er klaar voor. Mooi, kom maar op met de evenementen. En we gaan tot 22 april hoor, want anders wordt het wel erg druk uh, met, voor de evenementenagenda. Laten we beginnen met morgen. Morgen is het weer tijd voor Jazz in Zandvoort met Zanna van Vliet. En Zanna van Vliet speelt piano en daarnaast zingt ze ook. Het verroef op gitaar, Marcel, Cerise op drums en Erik Timmermans uiteraard op contrabas. Reserveren kan door te bellen naar 023 531 0631, 531 0631. En na afloop kan men genieten van een stoofpotje plus dessert. En de reserveren is hiervoor noodzakelijk. De, voor, de prijs voor het eten bedraagt slechts 11,50 euro. En waar speelt de Jazz in zandvoort zich uh, morgen af? Uiteraard bij de locatie, niet al de ja, traditionele locatie om het zo maar te zeggen... Theater de Krocht, Grote Krocht 41, Zandvoort aan de Zee. En dat is van half drie tot half vijf. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten... en zelfs ook het extra concert met Scott Hamilton op 22 april... kunt u allemaal terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl. Maar eerst morgen om half drie, Zanne van Vliet in Theater de Krocht. Gaan we naar 14 april? Dan, wordt er, dan gaan we naar het circuitpark Zandvoort. Want de stichting DNRT organiseert die dag verschillende de, de endurance-wedstrijden. En op 14 april staan er twee wedstrijden op het programma. Na een wedstrijd van twee uur zal namelijk ook nog een endurance race over vier uur verreden worden. Dat op 14 april op het circuit Zandvoort, burgemeester van Alvenstraat 108. Al hier de DNRT Endurance Races op 14 april. Gaan we naar 15 april, dan is het weer tijd voor Classic Concerts... een piano recital met Herman Rauw en Wilma Broeren. En dat speelt zich allemaal af in de protestantse kerk... en het begint die 15 april allemaal om 3 uur. En last but not least, in dat weekend van 20 april tot en met 22 april... is het ook tijd voor Vintage at Zandvoort. En dan gaat het weer beginnen. Het was ook een traditioneel terugkerend evenement geworden. Het was eerst maar een eenmalig evenement... maar het heeft nu zijn vaste plek gevonden op de evenementenkalender... Vintage, het Zandvoort van 20 april tot en met 22 april. Uh, het geprul van lu luchtgekoelde motoren zal weer te horen zijn in Vintage, het Zandvoort. Het VW-seizoen start ook dit jaar weer in Zandvoort in het weekend van 20 tot en met 22 april. Vlakbij strand, zee en in de duinen, onafhankelijk van het weer, het evenement gaat door. Alle Volkswagen Naten tot MK1 zijn van harte welkom op het parkeerterrein De Zuid in Zandvoort doel is en blijft een vet, gezellig en vooral super relaxed weekend voor iedereen die van oude Volkswagens houdt. En dat speelt zich allemaal af uh, op de parkeerterrein Zuid-Ingenieur G. Friedhof, Plein Nummertje 5. Meer informatie over dit vintage het Zandvoort weekend kunt u terugvinden op hun website wwwvintage at zandvoortnl www een prachtig evenement. Niet te missen. Dankjewel, albert da Jan. Oh, nee, heb we je oh, nog eentje voor 22 okay. april. <laughs> Die hoort er ook nog bij. Dat is de American Sunday op 22 april. Dat is weer het circuitpark Zandvoort van 10 tot 5 uur. En de American Sunday is ook in 2018 niet weg te denken uit de kalender van de 402 Automotive. Dit keer is het evenement weer terug op het circuit Zandvoort. En kunt u duizenden muscle cars, hard rods en classics vinden op zondag 22 april op de paddocks. En geniet van de burning rubber op het circuit bij de spectaculaire drag races en van de unieke sfeer op Petbox pickbox. Uh, dat allemaal op 22 april, American Sunday op het circuit Zandvoort. Dat was hem Albert-Jan? Ja. Oké, okay, dat was hem, de evenementenagenda. Ook naar te lezen op de ZFM-app, kijk dan even in het menu onder evenementen. Jingle up your body, jingle up your scene scene. It's an good love, girl it's going so hard Girl it likes some best when I'm spreading it to a bar Good love girl, you're going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a part. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, Good Lord, why you make it so hard? Ain't it good enough for you? You're ready, but damn, my God. Ja, en de staan rechts in dit plaatje, dat is uh, Becky G. Ze doet het uh, tezamen met uh, David Ketta en uiteraard het uh, bekende stemgeluid van Jean-Paul. En dit was uh, de nieuwe single die heet Mad Love, hou de plaat in de gaten. Want hij kan wel degelijk hoog gaan scoren in de diverse hitparades. Zo ook onze eigen Europese hitparade die je vanavond weer hoort. Tussen 7 en 9, de Eurobreakdown met Mike Bulley. When we took the holy with all our friends, it was a time to let to let you worries behind. It changed several weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the we never forget One morning our parents kicked us out of a bed We told them it was stupid, don't play the fool But the answer was shut, you got to go to school G's running up and down and everybody know Rapping, rocking, popping in a street kid show Mike and G rock the house and you know what I'm saying Now when he's on a mic there will be no delaying So you better run to see him in your neighborhood He's rapping, rocking all the way to Hollywood Hey check it out, these are the words we say Yo, scream it us, we need a holiday We a ring a -ring a dong for the holiday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 like the Micah G, so I use my voice. As soon as I buy the got us the big, big Rolls Royce. That's right, my name is Micah G. I use the holiday with the F. I see on the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Micah G and yes, Swan were here to stay. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Hey, check out the new.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 I K E R N D S c Yo M is microphone and G is genius Michael D in the house that's serious And you know that and you show that It's time to So let's go back We are going on a summer holiday do, do, do, do, do, do. We're going to London and New York City do, do, do, do, do, do. We are going on a summer holiday do, do. Nou, vandaag blijven we ietsje dichter bij huis. Want we gaan weer reis naar reisje naar Sean Lemmers. Hij is bij de tweede helft, SCW tegen SV Zalvoort. Goedemiddag, Sean. Welkom voor de tweede helft. Dankjewel. En ik kan je verheuglijk meedelen in de 46e minuut. Zalvoort via Max Aardwerk op voorsprong van 0-1. Terecht ook, want we zijn heel sterk. En nu gaan we met het oog door de dat het niet 1 wordt. Dus de stand is nu 0-1 in het voordeel van Zandvoort. Onze tegenstander zorg ons staat ook met 1-0. Dus we worden, als de stand zo blijft, geen kampioen. Oké, okay, dus uh, nou ja, dat is beter. Want dan gaan we naar volgende week. Ja, ja dan, uh, dan wordt het feest. En maar ja, Robin Hood is natuurlijk niet de onze zwaarste tegenstander geweest. Ook niet thuis. Uh, Althans uit, ik geloof dat het... Geweldige partij toen, was, uh, koolschieten. Maar nu begint die partij heel leuk. Meteen in de eerste minuut na de rust. Meteen een aanval, van Zandvoort. En. Uh, en dat ja, eindigt in een schitterende mooie rol van uh, Max Aardenwerk. Oké, okay, dankjewel voor, uh, voor uh, dit verslag, Sean. Uh, en uh, straks komen we weer uh, bij jou terug voor het vervolg van de wedstrijd. En inderdaad, ja? nog, niet, uh, nog geen kampioen, dus dat kunnen we mooi uitstellen naar volgende week. En dan wordt het echt een groot feest, hè, in Zandvoort. Zeker weten, ja, ja, ja, ja. En op het raadhuis en bij de club. Dus Oké, okay, uh, nou we verheugen ja, ons erop. Volgende week moet gaan. Oké, okay, dankjewel, John, daar vanuit reizenhout. Ja, wij gaan weer door met de zonnige muziek op de zaterdagmiddag. Een belle histoire heb ik voor je. C'est un beau roman, c'est une belle histoire...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 Vooral, c'est une belle histoire. En het ligt besloten in je lach. Il rentre chez lui, là-haut, bij me Het begin van vandaag. Aan mijn dag gegeven, dit heb fini. Le jour de chance, hier op viertal. Chacun l'heureux chemin, en daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook. Een ademloos gesprek, en misschien zie ik je ooit nog een De door je Zet je en je je in het veld? Voor zon, Zee. en heel.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 Als si c'est comme ça het niet kan, dan ga ik het niet doen. Als ik dat het niet kan, dat het niet kan, dan ga ik ik zeg het niet kan, dan ga ik het het niet kan, dan ga ik niet kan, dan ga ik het That's it!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 Parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je fais de pire stop Ne réfléchis plus me dis, stop ne réfléchis plus vas-y Je <musique> me dire non pas pourquoi je suis parti sans mentir En als je nou meekijkt in de studio aan de tolweg 10a... dat kan via wwwzfm lifenl Dan zie je dan op het rechter scherm van mij... op het rechter scherm... zie je dat we vanaf uh, YouTube deze videoclip afspelen. Vind ik een hele mooie reactie die daarbij staat, uh, Albert Jan. Nostalgie, nou dat is het eigenlijk ook wel voor ons, hè, deze plaats. Nou en of, ja. Zeker, metra Jimsorium en Shummetier. Die hebben een hele tijd geleden hem nog gedraaid. Was nog in de Kruistraat, dus kan je nagaan hoe lang geleden dat is? We zijn op zoek naar een nieuwe burgemeester. Wat zeg je nou? Ja, een burgemeester. Een kinderburgemeester. En wel, in de meivakantie van 28 tot en met 5 mei... is het, Zandvoort, is het in Zandvoort weer de Kids Adventure Week. Een week vol activiteiten en avonturen speciaal voor de kinderen.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 Apenstaatje, zandvoortmarketing.nl. En wie weet, word jij de koning dan wel koningin van de Kids Adventure Week van 28 tot en met 28 april tot en met 5 mei. En dan kom je ook weer in de studio langs? Uiteraard. Uiteraard als kinderburgemeester in de studio van CFM aan de tolweg 10a. Dus meld je nu aan via het genoemde e-mailadres. Is hier friends van Marshmallow? You say you love me, I say you're crazy. We're nothing more than friends.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 zo'n plaatje uit de parades van dit moment. zo de Marshmallow en Anne-Marie. En dat was de Single Friends. Ja, we gaan weer live uh, naar uh, Reizenhout schakelen. Naar Sean Lemmers. Hij is bij SCW SV Zandvoort. Hoe gaat het met onze heren daar, uh, Sean? Nou, het gaat heel apart. In de tweede helft uh, werd uh, iemand opzettelijk hezen gemaakt en die keem meteen rood. En volgens mij twee voor Het tweede doelpunt van Milan berk op. En nu werd put in de 16 meter getekeld en, uh, en er is een penalty voorgegeven. Dus die gaat Zandvoort nemen. En dat zou zo'n doel 3 kunnen worden. Dus uh, ja, uh, SCW is nergens meer. Onze nu nog maar met 10 man. Het was al niet veel, maar nu echt niks meer. En uh, ja, we gaan kijken wat, wat de penalty doet. Die gaat hem nemen... Dat is, dacht ik, But water zelf. Ja, Butt gaat hem nemen. Als ze even wacht, neemt hij de aanloop. Heel droog, heel rustig. En hij ja, het is echt een padanker Die Als hij de goede kant op valt, dan heeft hij het zo'n rustig balletje. Ik denk dat hij zelf schrok hoe hij hem nam. Maar goed, hij zit erin. 0-3 voor SV Zandvoort. Sporen, man. Oké, okay, dus het gaat uh, inderdaad ineens uh, heel lekker voor uh, SV Zandvoort. Is dat uh, de verdienste van SV Zandvoort of het zwakke spel van SCW? Nee, het is uh, absoluut het sterke spel van Zandvoort. En ja, en SCW weet er niks tegenover. En de hele wedstrijd al Maar ja, dat zie je ook aan uw stand. Ze staan echt niet zo geweldig hoog. Oké, okay, nou in ieder geval 3-0 op dit moment uh, voor daar uh, in uh, Rijssenhout. Goede berichten oh, okay. van je, John. Dankjewel voor dit moment. Oké, okay,